Joris, waar ben je? Oh, ja, hier, Wat doe je? Oh, ik eet. Zie je al, hij eet weer. En wat eet hij? Oh, ik zie het al. Hij eet van mijn stoel, van mijn luie stoel. Kijk nou toch eens een heel stuk van de bekleding weg. Joris, waarom doe je nou zoiets? Oh, omdat het oh zo lekker is. Een onmogelijk beest, ben je. Wie vindt er nou stoelen goed lekker? Hoe die je bent. Nou moet ik weer aan het repareren slaan. Ik zal er een lapje op moeten zetten. Dus even de kast kijken of ik nog zoiets heb dat er een beetje bij pas Oh ja, hier. Hier heb ik nog een stukje blauw. Lekker rood! Hou je woont, Joris, dat is blauw! Niet eens, alles. Dat lekker rood! Jij hoofd wel van tegenspreken, hè? Oh ja, daar ben ik dol op! Nou, dat laat je dan maar eens even. Het is een heel lelijk eigenschap. Ja, hier. Houd dit lapje eens even op me vast. Nee, niet opeten. wil je dat wel eens laten? Hier, dat lapje! Alsjeblieft, dat scheelde een haartje of hij had het alweer opgegeten. Waar is mijn hamer? Oh, oh ja, hier is hij. En waar zijn de kopspijkertjes? Joris, waar heb je de kopspijkertjes gelaten? Ah, oh, die ging op. Wat zeg je? Op? Oh, heb jij alle kopspijkertjes opgegeten? Hier. Waarom roep, roep jij zo klagelijk, Paulus? Och, Salomo. Ik moet mijn stoel gaan stellen en dan nou zijn alle spijkertjes door Joris opgegeten. Ja, Paulus. Dat is jij geschuld, hè. Jij wou toch graag een vispaard hebben, waar, of niet? Dat was de Ja, ik geef het toe. Ik heb nou ondervonden dat vispaarden heel moeilijk in de omgang zijn. Oh, oh, Oh, wat, wat deed je daar nou weer? Hij heeft me Paulus. Het ging zo leuk. Zag je een tolle Paulus? Het is een schandaal, Joris. Een wijze raaf als Salomo is geen vispaardenspeelgoed. Uh, he, hij hoeft niet het minste respect voor me te hebben, Paulus. Als ik jou was, dan zou ik dat vispaard maar eens flink aan het werk zetten. Dan kan hij tenminste geen kattenkwaad uithalen. Oh, oh vispaard kwaad! vispaardekwaad! Oh, kijk ja, je brutale mond, Joris. Salomo heeft groot gelijk... Je moet maar eens wat doen. Hier heb jij een pot verf. En een klost. En nou ga jij netjes mijn slaapkamertje opschilderen. Begrepen? Ja, Wat is hier aan de poop? Alle uilen, wat een toestand. Paulus, wat heb je daar nou weer voor een hele dan nog wel zo tabelijk wonderlijk soort gedrocht? Was dat vispaard of niet genoeg? Moest je dan nou nog een rare snoeshaan bij hebben? Dat is geen rare snoeshaan, hoogboerdoe. Dat is allemaal. Wat je zegt. Het lijkt meer een monsterlijke witpieper. Ja, maar ik ben het toch heus, hoogboerdoe. Maar die vreselijke joris heeft zojuist een pot witte verf over me omgekeerd. Ah, bah, ik kleef van alle kanten. O, oh, ja, zit dat zo.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 Dus een fles Terpetein. Nee, Joris, afblijven. Jij mag geen Terpetein drinken. Ah, oh, Terpetein is heerlijk. Geef mij dan maar gauw die fles, Paulus, voor Joris hem te pakken krijgt. Ik zal wel proberen om Salomo weer schoon te boeden. Maar ga jij dan alsjeblieft in die tussentijd wat wandelen met je vispaard, Paulus? Anders kunnen wij niet opschieten. Ja, nou, ik begrijp het. Er zal niks anders op zitten. Kom mee, Joris, we gaan wandelen. Hé, hey. oh, ik heb geen zin.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 Dat is waar een bos eucalyptus. Ja, daar ben ik weer. Had je niet gedacht, hè, Bonis? Nee, dat had ik zeker niet gedacht. Jij was toch meegenomen dat er eusknoedelen was? Jawel, dat was ik. En hij hield me zo stevig vast dat er van losrukken geen sprake was. Maar gelukkig herinnerde ik me nog een enkel doverspruutje. En toen... <laughs> Toen was het een kleinigheid om te ontkomen. Tja, en nou ben je er dus weer hier. Oh, dat is veel te mijn zin. Maar niet in de <laughs> Ik ben blij dat ik weer op vrije voeten sta. En vertel me eens, Paulus. Bevalt het gespaardje nogal? Nee, dat kan ik niet zeggen. Hij is lastig en ongezeggelijk en brutaal en vraatzuchtig en... <tus> Je moet het dan maar eens horen hoor, je bent een onmogelijk beest en als huisdier een volkomen beslutting. <tie> het spijt me zeer dat de Polis. Ik had nog wel gemeend dat ik je zo'n groot plezier deed met dit vispaard. Nee, dat is echt niet meegevallen hoor. Ik zou blij zijn als we met goed fatsoen van de overraken. Zo zo, nou, daar is voor wat aan te doen, zou ik zo denken. Uh, hoe bedoel je dat?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 Is geloof ik voor vanavond.